4 uur, Mariet Krol met het NOS-journaal. Het Syrische regeringsleger is een bombardement begonnen op een voorstad van Damaskus. De stad Tal wordt volgens opstandelingen beschoten met zware artillerie. Er zou vrijwel iedere minuut een inslag te horen zijn. Honderden inwoners zijn op de vlucht geslagen, meldt de Syrische oppositie. Onder meer een appartementencomplex zou door raketten zijn getroffen. Over slachtoffers is niets bekendgemaakt ligt ten noorden van Damaskus en is sinds vorige week in handen van de opstandelingen. De bekende Spaanse jurist Baltasar Garzon gaat Wikileaks-oprichter Julian Assange bijstaan, meldt de klokkenluidersite. Assange zit nog steeds in Londen in de ambassade van Ecuador. Hij heeft in dat land asiel gevraagd en probeert zo uitlevering aan Zweden te voorkomen. Assange is ervan overtuigd dat Zweden hem aan de VS zal overdragen, waar hij met de onthullingen van Wikileaks veel vijanden heeft gemaakt. Onderzoeksrechter Garzon kreeg internationale bekendheid toen hij in 1988 een arrestatiebevel uitvaardigde tegen de Chileense oud-dictator Pinochet. De Britse regering stapte naar de rechter om te voorkomen dat grenswachten de dag voor de opening van de Olympische Spelen gaan staken. De stakers werken onder meer op internationale vliegvelden en in veerboothavens. Ze vinden dat ze door een ontslaggolf overbelast worden... Maar volgens Binnenlandse Zaken is de stemming van een vakbond over de staking niet volgens de regels verlopen. Het ijs aan de oppervlakte van Groenland is deze maand in recordtijd gesmolten. Tussen 8 en 12 juli steeg de hoeveelheid smeltend ijs van 40 naar 97 procent, meldt de NASA. In de 30 jaar dat NASA de ijskap van Groenland observeert... is het nog nooit voorgekomen dat het smelten zo snel inzette. Iedere zomer begint ongeveer de helft van de Groenlandse ijskap te smelten. En uit ijsboringen blijkt dat het extreem snelle smelten eens in de 150 jaar voorkomt. Volgens NASA komt het ongeveer op tijd. Pas als het volgend jaar weer voorkomt, moeten we ons zorgen maken. Het weer vannacht helder en een graad of 14. Overdag opnieuw zonnig, 23 graden aan de kust en 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. WML. Schitterende prestatie van Hilbert van der Duik. Op de bel, pakt die in... Trekken, ik wou geen terrein verliezen. De nacht van de verliezer. Ja, ik heb nou een minuut verloren. Denk ik. Hier het moment. Anders gaat veel te vroeg weg. En die slang raakt zo'n beetje twee, drie monteurs. En uh, ja, dan schreeuw ik ze uh, binnenbaan. En uh, dat, uh, op het laatste moment doet hij dat. En dan, uh, dan uh, realiseer je uh, redelijk vlot daarna als je of wel ook die, ook die binnenbaan in ziet gaan. En je ziet een ronde tijd van 27 nog eens. Dan weet je dat je een uh, enorm Helaas, het is een zuivere rol. Spanje dus uh, op een 1-0 uh, voorsprong. Omdat het verhaal van de verliezer altijd mooier is. Dit is Diederik van Zessen met De Nacht van de Verliezer. Welkom terug. Het is echt zo. Verhaal, het verhaal van de verliezer is altijd mooier dan dat van de winnaar. En er zijn ook zoveel meer verliezers dan winnaars. Dit is hem de nacht van de verliezer bij Omroep BNL op Radio 1. Tot zes uur spreek ik met en over verliezers. We maken de balans op van deze sportzomer met hen die het het beste weten. En toen ik dit idee twee maanden, bedacht, twee maanden geleden bedacht... had ik nooit kunnen denken dat we deze zomer al zoveel verloren hadden. Dit uur bel ik bijvoorbeeld met Bauke Mollema over zijn vallen in de Tour. Dat was toch ook pijnlijk eigenlijk? En verliezen is iets menselijks. Iedereen heeft er last van. In de sport wordt er altijd zo moeilijk over gedaan... omdat winnen het ultieme doel is. Verliezen is dus helemaal niet zo erg. Elke kip overkomt het eigenlijk. Maar hoe gaat een sporter met verlies om? Sportpsycholoog Pepijn Lochtenberg zit in de studio. Hij is werkzaam bij ProTask en is daarnaast ook volleybaltrainer. Hij studeerde aan de VU in Amsterdam en bewegingswetenschappen... en maakte in 2011 de postacademische opleiding... tot sportpsycholoog op. Af. Ja, klopt. Goedemorgen. Goedemorgen. Tot het bestaat... Ja, het bestaat uh, sinds kort, sinds een jaar of uh, vier, um, is de accreditatie tot sportpsycholoog uh, in het leven geroepen. Uh, dat is een initiatief van de VSPN, de Vereniging van Sportpsychologen in Nederland. Mm -hmm. uh, met als doel om het niveau van de sportpsychologie in Nederland uh, hoger te maken. En dus na een studie bewegingswetenschap of na een studie psychologie, kan je de opleiding tot praktijk sportpsycholoog gaan volgen en uh, echt leren hoe het is om in de praktijk te werken. Je bent nog jong. 26. Waarom heb jij ervoor gekozen om sportpsycholoog te worden? Um, ik vond het het meest interessante uh, tijdens mijn studie Bewegingswetenschappen. Daarin heb ik al heel erg de richting sportpsychologie gekozen. Um, en in mijn eigen sporten, als tennisser en als uh, volleyballer, uh, zag ik om me heen gewoon heel veel situaties die je eigenlijk alleen maar kan verklaren door mentale processen. En toen uh, ja, groeide mijn ja, interesse. Ja, ik, ik wil een voorbeeld. Hè? Noem eens ja, een ja, situatie. Dat, uh, Wat zag ik. je om je heen? Hoe nou, ja, krijg voorbeeld? In het tennis, als je op een gemiddelde zondag gaat kijken, dan uh, zal je bijna iedere speler op de baan wel een moment hebben van, uh, uh, van tegenslag. En dat iemand negatief begint te praten op de baan. Um, en het niveau eigenlijk alleen maar omlaag gaat. Of dat je, ook weer op de tennisbaan een voorbeeld, uh, ziet dat de ene speler een set met 6-0 wint. En de volgende set is die andere speler dik aan het winnen. En hoe kan je dat verklaren? Want het is niet zo dat ze opeens heel anders Ze Dat is puur mentaal dat dat zo verandert binnen een wedstrijd. Nou, verklaar het eens. Ja, dat zijn mentale... Het momentum het momentum in een wedstrijd. Uh, het ene moment uh, loopt het bij de een. Die zit in een psychologisch momentum. Uh, aandacht gaat makkelijk naar de juiste dingen. En... Uh, en door een paar fouten of door een tegenstander die wat rare dingen gaat doen... kan dat omslaan naar de andere kant. En ik ga het je gewoon voorleggen. Ik, ik, er schiet mij zo in één keer een voorbeeld uh, te binnen. We hebben net de Wimbledon-finale gehad. Andy Murray uh, ging lekker. Echt goed. Uh, was aan het winnen eigenlijk. Een uh, vrij ja, moeilijke wedstrijd voor hem om te winnen. Toen ging het regenen. Had dat er iets mee te maken? En vervolgens verloor hij alsnog de partij. Ja, nou ja dat Zullen we nooit weten of het uh, zonder de regenpauze anders was gelopen. Maar het is een mogelijke uh, onderbreking van inderdaad je moment. Ah, hoe Omdat kijk jij je... zo'n wedstrijd als sportpsycholoog? Ja, kijk, zo'n wedstrijd anders dan ik neem ik aan. Um, nou, je, allebei kijken we denk ik genietend van het tennis. Mm -hmm. Maar daarnaast ja, ben ik misschien meer aan het nadenken over wat er in hun hoofd uh, zou kunnen afspelen. Moet je zelf redelijk kunnen sporten om sportpsycholoog te zijn? Um, het is niet noodzakelijk, denk ik. Uh, maar wel een groot voordeel. Uh, het is heel belangrijk dat je je kan verplaatsen in hoe een sporter of een andere persoon hoe die zich voelt in bepaalde situaties. Uh, en welke processen op dat moment uh, bezig zijn, dat moet je kunnen inschatten. En ik vind het zelf makkelijk uh, om dan ook je eigen ervaringen erbij te hebben. Als je zelf ooit in de finale van het Nederlands kampioenschap hebt gestaan, dan uh, is het makkelijker misschien om dat gevoel... ...in te leven dan wanneer je dat nooit hebt meegemaakt. Maar dat zou je dus kunnen compenseren met een groot inlevingsvermogen. En krijg je tijdens die studie uh, die je hebt gedaan veel met de praktijk te maken... Heb jij al sporters behandeld tijdens je studie bijvoorbeeld? Ja, ja dat is zeker het, het grote uh, pluspunt van de praktijk uh, sportpsycholoogopleiding. Dus de postacademische opleiding. Uh, dat is puur gericht op de praktijk. Op het moment dat je aan de VU of psychologie doet. Of mm -hmm. bij een andere universiteit. Um, dan zit je met name in de wetenschap. Dus je bent theorie aan het leren. Je bent uh, uh, heel veel aan het leren over hoe je dingen kunt onderzoeken. Maar echt de praktijkvaardigheden, die leer je dus in die postacademische opleiding. En is het niet zo dat elk probleem van iedere sporter... Uh, uiteindelijk terug te leiden is totdat hij gewoon slecht tegen zijn verlies kan? Nee, er zijn uh, ja, nog veel, uh, veel andere situaties die verbeterd kunnen worden... Uh, die daar niet direct mee te maken hebben. Maar uiteindelijk moeten jouw werkzaamheden als sportspecholoog... er natuurlijk wel voor zorgen dat die persoon weer gaat winnen of gaat winnen. Um, ja, nou, het uiteindelijke doel is altijd de optimale prestatie van de sporter zelf. En... Nou ja, helemaal het ultieme einddoel is dan het allerhoogste in de sport... en winnen van wereldkampioenschappen of Olympische Spelen. Alleen, nou ja, als sportpsycholoog werk je ook met sporters van lager niveau... of talentvolle sporters die um, gewoon verder geholpen worden in hun ontwikkeling. Dat zo'n persoon dan ook nog een beetje gelukkig is, dat uh, helpt ook wel dan? Nou, plezier in de sport, voldoening halen uit je sport... dat kan net zo goed een doel zijn van mentale training... als puur het verbeteren van prestaties. Zometeen gaan we verder praten uh, over jouw werkwijze... Uh, nu eerst, dat doe ik met elk liedje dat ik aankondig, uh, gaan we een liedje opdragen aan een persoon. En in dit geval zijn het weer meerdere personen. Het gaat over ongelukkige liefde in de sport. Heb je de Tour de France een beetje gevolgd? Uh, kleine beetjes. De ongelukkige liefde. Uh, zo zou je eigenlijk de relatie tussen de Tour de France van 2012 en de Nederlandse deelnemers wel kunnen omschrijven. Verliefd zijn op een fiets is best lastig. Helemaal als zo'n onhandig ding met twee wielen je gebruikt en van top tot teen blauw maakt. Lieve fiets, schatje, je maakt me zo in de war. Het kan toch zo zijn dat je me zoveel plezier geeft en tegelijkertijd ook zoveel pijn doet. Beste maatje, fietsen van me, ik ben zo gek op je, maar je maakt me wankel en gammel. En daarom dit liedje. Ik blijf steeds maar vallen. In mijn hoofd zie ik ze ook vallen op die fietsjes. G. en Mollema. En met Mollema hebben we gebeld al eerder. En straks hoor je dat uh, telefoongesprek dat we hadden met Mollema... over de plannen na het verlies van de Tour. Want zou je zou je, zou je toch wel kunnen zeggen? Je luistert naar de Nacht van de Verliezer. Het is 13 minuten over vier. En over enkele uren ploffen de ochtendkranten weer bij u op de deurmat. Wij namen ze alvast voor u door te beginnen met het AD. Daarin staat een interview met Dimfna. De vrouw die vrijdag op brute wijze werd beroofd op het station van Wallingsveen. Een nog onbekende man stal haar telefoon en slot kleurde haar mee vele meters over het perron. Dat allemaal totdat de vrouw losliet omdat er een trein aankwam. Schokkender is het misschien nog wel dat de vele omstanders helemaal niet hielpen. Ik gilde, huilde en riep om hulp, maar niemand deed iets. Al dus de 25-jarige 25 Dimfna. Zelfs nadat de trein gestopt was, hielp niemand haar. Iedereen stapte gewone trein in en uit. Niemand keek naar me om. Een mevrouw riep bitsnamen. Misschien is dit het idee dat je de politie belt. Zelfs het NS-personeel greep volgens de krant niet in. En dat terwijl het personeel personeel wel bevoegd is om mensen te arresteren. De dader van de roof is nog steeds niet gepakt. Volgens de Volkskrant kon iedereen die dat wilde slagen voor de test om beveiliger te worden op de aankomende Olympische Spelen. Door het tekort van beveiligers waren de tests van beveiligingsbedrijf G4S zo simpel dat iedereen kon slagen. De krant baseert zich op een anonieme bron die zijn verhaal aan The Guardian deed. Volgens de bron kon je zelfs na het zakken alsnog aangenomen worden. De zittenblijvers kregen zoveel herkansingen als ze nodig hadden. en daarbij kregen ze ook nog eens steeds dezelfde vragen voorgeschoteld. Volgens G4S kreeg iedereen de kans om de cursus op eigen tempo te voltooien. Ondanks de eenvoudige test komt het bedrijf nog wel duizenden beveiligers tekort... om de Olympische Spelen te beveiligen. Het Britse leger is ingeschakeld om de gaten te vullen. Verder schrijft de Volkskrant over de er ons zo belangrijke geachte triple status Deze zou op korte termijn wel eens afgewaardeerd moeten worden. Kredietbeoordelaar Moody's heeft laten doorschemeren... dat Nederland samen met Luxemburg en Duitsland de triple-E-status... wel eens kwijt zou kunnen raken. De reden achter de nominatie is simpel. De kans dat Griekenland de euro opgeeft is toegenomen... En en dat heeft ook zeer negatieve consequenties voor Nederland, Duitsland en Luxemburg. Vin Finland is het enige land dat volgens Moody's de dans ontspringt. Dankzij hun lage staatsschuld en kleine financiële sector... mogen zij waarschijnlijk hun triple-r-status behouden. Het aantal mensen dat niet opkomt dagen bij een ziekenhuisafspraak... loopt uit de hand, vindt D66. De partij wil deze ontwikkeling tegengaan door een no show boete in te voeren... vertelt Kamerlid Pia Dijkstra in Dagblad Spits. Spits heeft ook nog de nieuwe informatie over Ricky H. Deze Ajax-hooligan wordt verdacht van twee moorden... waarop die op, van... Waarop die van ...van F-site-generaal Sven Westendorp. Volgens de gratis krant wordt zijn voorarrest vandaag met drie maanden verlengd. Volgens de advocaat van H heeft het OM... Uh, ...bewijs. De, de, bewijs. Uh, ja, zeker. Anne de Jong, bedankt. Uh, dat waren de dagbladen. Die kun je denk ik nu, als je bij een uh, tankstation bent, uh, al krijgen die dagbladen. Behalve de spits, want die ligt dan uh, bij het station. We gaan terug naar de man die bij mij in de studio zit. Daar zit sportpsycholoog Pepijn Lochtenberg. Hij is werkzaam bij ProTask. Hij is daarnaast jeugdtrainer, beachvolleybal en volleybaltrainer. Sportpsychologie schijnt steeds belangrijker te worden in de topsport. Maar we horen er eigenlijk weinig over. Nogmaals welkom. Wat is jouw werkwijze als sportpsycholoog? Um, nou de werkwijze over uh, het algemeen genomen met individuele sporters is dat je altijd begint met een intake. Um, dat is een eerste gesprek waarin sporter en sportpsycholoog met elkaar kennis maken. Uh, waarin de sporter zijn verhaal vertelt en dat is dan zijn verhaal als sporter maar ook daarbuiten. Dus wat hij aan studie of werk daarnaast doet. Um, en waarin je natuurlijk inzoomt, inzoomt op wat op mentaal gebied uh, waarschijnlijk kan, ver, uh, kan verbeteren. Um, Vervolgens krijg je de keuze om te gaan samenwerken of niet. De sportpsycholoog geeft aan van nou ik denk dat we in mentale training oh, dus iets die, kunnen verbeteren. Je kan ook zeggen van nou bij jou is er geen reden aan als je iemand krijgt. Dat, dat zal je niet uh, snel, snel zeggen als sportpsycholoog. Maar het is wel mogelijk dat een sporter een verhaal vertelt waaruit blijkt van nou misschien is het probleem niet zozeer mentaal. Maar eerder fysiek of ligt op andere vlakken wat uh, voor mij als sportpsycholoog niet te behappen is. Is dat je wel eens gebeurd hoor? Uh, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nee. En daarnaast zou je de situatie kunnen krijgen dat je um, merkt dat er iets aan de hand is wat jou uh, functioneren als sportpsycholoog En dus dat je gaat kijken naar uh, hoe kan ik de prestatie van deze sporter optimaliseren. Um, dat dat ook uh, jouw kunnen te boven gaat. Dus op het moment dat het gaat over eetstoornissen bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, of nou ja extreme het voorkomend, depressie het voorkomend, een eetstoornis? Um, eetstoornis in de sport is zeker iets wat uh, uh, voorkomt. Met name in esthetische sporten. Dus waar je um, ja, je hele lichaam eigenlijk moet laten zien. Uh, Kunstschaatsen, dat Precies, uh, Beachvolleybal, waar je we met weinig kleding aan uh, sport. Ja. Um, dat zijn sporten waar het relatief vaak voorkomt. Um, en op het moment dat dat aan de orde is... dan is het uh, vaak zaak om dan door te verwijzen naar een uh, klinisch psycholoog... of klinisch sportpsycholoog die daar uh, meer kunde en kennis van heeft. Lopen de spanningen soms ook wel eens hoog op in een sessie? Um, nou, ik denk niet zozeer de spanningen tussen sporter en sportpsycholoog, maar uiteraard kunnen wel emoties in zulke gesprekken uh, naar boven komen. Ja. Het is niet zo dat je. Ik kan me voorstellen dat zo'n sporter op een gegeven moment het idee heeft: ja, maar mijn prestaties worden maar niet beter. Ik loop nu al een tijd bij een sportpsycholoog, maar ik ga niet winnen. Um, nou ja, een van de dingen die ze leren bij een sportpsycholoog over het algemeen is dat, ze, uh, dat het de kunst is om je niet puur te richten op het winnen in de sport. Mm -hmm. Dat is een beetje tegenstrijdig natuurlijk, want je wil als sporter heel graag winnen. Maar om te gaan winnen is het de kunst om je aandacht juist te richten op datgene wat je moet doen ja. binnen je sport. Dus puur te richten op je taak, uh, de bal goed raken of uh, je looptechniek goed uitvoeren. Uh, en niet zozeer je aandacht te richten op het winnen. Nou heb jij een beroepsgeheim dat vertelde je me net eventjes. En uh, je kunt natuurlijk niet over individuele gevallen praten. Maar er zijn sporters die naar de Olympische Spelen gaan... en die uh, onder jouw behandeling zijn gevallen. Of één of meerdere, dat doet er niet zoveel toe. Uh, met wat voor ogen kijk jij naar die prestaties tijdens het Spelen? Um, nou, Ik denk dat het van zich uh, voor spreekt... dat je dan zulke sporters met nog iets meer belangstelling uh, volgt. Um, misschien nog meer vreugde hebt op het moment dat ze het goed doen... Um, maar dat is het dan. Ja, dat is het dan. Het is niet dat je echt... Ik kan me voorstellen dat je je ook mede verantwoordelijk voelt voor die prestaties. Dat je bij wijze van spreken langs de baan zou willen staan. Of langs het ja. bad, of weet ik veel. Ja, ja, ja mede verantwoordelijk. Het is een, een bijdrage die je levert in een totaal proces De sporter is degene die het uiteindelijk doet. En... Rondom zo'n sporter is inmiddels natuurlijk een heel team geformeerd van specialisten. Want je hebt uh, mm -hmm. natuurlijk de trainer-coach is daarin vaak de belangrijkste persoon. Maar daaromheen zit krachttraining, sportvoeding, sportpsychologie. Uh, dus daarin lever je een bijdrage aan dat uh, geheel. Is ja. er wel eens overlap tussen jouw werkzaamheden en bijvoorbeeld dat van een coach? Vroeger viel jouw werkzaamheden natuurlijk een beetje onder dat van de coach. Ja, dat, dat is soms een... Uh, een uh, grensvlak wat niet helemaal duidelijk is. Hè. Tuurlijk is een coach ook betrokken bij een deel mentale begeleiding van zijn sporter. Um, voor jezelf als sportpsycholoog is het belangrijk um, ja, niet op de stoel van de trainer te gaan zitten. Dus op gebied van techniek, uh, tactiek, daar ga je in principe natuurlijk niet mee bemoeien. Mm -hmm. um, en op mentaal gebied is het. Um, nou, ja, belangrijk daarbij heldere doelen te stellen voor die mentale training. En daar in het ideale geval ook met die trainer-coach uh, overleg over te hebben. Uiteraard, heeft sporters steeds van huiswerk mee? Um, dat is wel de meest ideale manier van werken. Dus dat je een gesprek hebt, um, daarin bepaalde vaardigheden bijvoorbeeld aanleert. En dat de sporter in de tussentijd tussen twee gesprekken uh, aan de slag gaat met wat hij geleerd heeft. Um, en dat, nou ja, je merkt gewoon dat dat heel veel invloed heeft op hoe snel een traject vordert. En dus of iemand er echt tussen die gesprekken nog veel mee bezig is... en gericht probeert om dingen te verbeteren... of dingen goed te ervaren... Mm -hmm. uh, dan gaat een traject veel sneller. Dat er binnen de profsport inmiddels uh, vaak gekeken wordt... naar de sportpsychologie, hè, steeds vaker... dat is wel bekend. Hoe zit het eigenlijk met amateursport? Um, ja, in de amateursport uh, begint het ook een beetje te komen... en dan met name ook bij talentontwikkeling... dus bij jongere sporters die uh, de ambitie hebben... Om, uh, om goede sporters te worden... Um, Daarbij zit natuurlijk een puntje dat het financieel ja, uh, ja. lastig is... om als amateursporter dus uh, dat te investeren. Ja, Even inderdaad, sporten uitgaan, waar ja. wat relatief meer uh, geld in, in omgaat... Uh, die zie je ook wel vaker terug bij mentale training. En een oplossing daarvoor is om mentale training in groepsverband te doen. Dus dat mm -hmm. je... Um, groepensporters of groepentrainers, groepenouders uh, mentale training geeft... en zo um, nou, in groepsverband vaardigheden leert die ze zelf kunnen gaan toepassen. Hoe ziet zo'n mentale training eruit? Wat geven ze voor huiswerk mee? Als uh, je het hebt over individuele mentale training? Ja, nou, geef eens een voorbeeld. Nou, um, Na die intake, in intake bepaal je van nou, waar willen we aan gaan werken. Mm -hmm. Vaak neem je daarna nog vragenlijsten af om bepaalde dingen in kaart te brengen. Um, en vervolgens stel je een plan op wat je wil gaan aanpakken. Nou, een voorbeeld um, nou, van een situatie is dat iemand veel zenuwen ervaart voorafgaand en tijdens wedstrijden. En merkt dat hij daardoor minder soepel gaat bewegen. En minder helder kan denken, minder goede keuzes maakt. Um, nou, En vervolgens ga je in een heel traject waarin je meerdere vaardigheden bijvoorbeeld leert... of door middel van gesprekken dingen duidelijk probeert te maken... Um, ga je proberen dat doel te bereiken dat die sporter dat onder controle krijgt. En mm -hmm. dat kan bijvoorbeeld zijn door uh, fysiek te leren ontspannen... door middel van je ademhaling te ontspannen of je spieren te ontspannen. Maar dat kan ook zijn door te kijken van nou, welke gedachten zorgen nou voor dat gevoel. En dus als je de gedachte hebt van oeh, als het maar niet fout gaat, als ik maar niet val... Mm -hmm. ja, dat zijn gedachten die voor een bepaald gevoel van zenuwen leiden... En dat denkpatroon, dat kan je gaan trainen om een ander denkpatroon te krijgen. En dus dat je puur gericht bent op wat je wel wil doen. En niet te denken over, als ik maar niet val. Dat het, zijn, het zijn vaak de kleine dingen, denk ik, hè, waar de uh, sportpsychologie komt kijken. De, de, de, bij volleybal, jouw eigen sport. Ik kan me zo voorstellen dat, dat het dan opkomt op het moment dat het spel even stil ligt. Voor de opslag bijvoorbeeld. Ja, ja het is inderdaad... Uh, in de sport zijn er natuurlijk heel veel momenten waarop uh, negatieve gedachten kunnen opkomen... of dat je aandacht wordt afgeleid door situaties, situatie... door een scheidsrechter of door het publiek. En hoe um, haal je daar vanaf? Van de afleidingen? Ja wat, is jouw, ja, wat is jouw truc? Nou, het is uh, enerzijds de kunst om um, uh, minder gevoelig te zijn voor afleidingen. Uiteindelijk gaat het er altijd om dat je je aandacht richt op de juiste dingen. Mm -hmm. En op het moment dat je even afgeleid bent, want dat gebeurt gewoon af en toe... dat je aandacht getrokken wordt door iets anders, dat je dat herkent, want dat is een belangrijke eerste stap. Op het moment dat je niet van jezelf weet van ik ga nu helemaal een keer tegen de scheidsrechter... en ik denk helemaal niet meer aan mijn volgende service of de volgende actie die ik moet maken... ja, dan kan je er ook niks aan doen op dat moment. Dus dat is eerst een stapje bewustwording. En vervolgens weten, oké, okay, waar ga ik nou mijn aandacht actief op richten om weer uh, mijn aandacht op de juiste dingen te krijgen. Want je kan je aandacht zelf actief richten. Jij richt je aandacht nu op mijn stem. Mm -hmm. Maar je kan ook je aandacht richten op het gevoel van je rug tegen de stoel. En dat was de hele tijd al zo, maar nu merk je het echt even. Ja, nu zit ik aan het denken. Ja. ja, zeker. Zo dan werkt dan het, het, ja. Impuls. Dus je kan zelf kiezen waar je, je aandacht op richt. Ik, ik, mijn aandacht richt ik even op de klok. Ik, okay. ik, ja, echt, we gaan zo meteen verder praten. <laughs> ik wil sowieso nog met je praten over verliezen natuurlijk. Want dat draait het allemaal om uh, vannacht. Um, ik ga eerst nog een, een heel mooi nummer opdragen aan wederom een sporter. Want dat zal je maar gebeuren. Een totaal vreemd uh, vergiftigd... ja, je eerste kopje van de dag. Een bakkie pleur met melk en suiker is niet sterk genoeg... om over de Franse bergen heen te fietsen. Iets wat is, Een bakkie xipamide, dat is wat geschikter. Dat is dus een vochtafdrijvend middel. Want dat heb je wel eens, hè, dat je van koffie zo vaak naar de wc moet. Nou, dat gebeurt Franks Lek dus. De inmiddels beestaal positief bevonden... Nummer 3 van vorig jaar is vergiftigd. De Luxemburger deed al lang niet meer mee in de hoogste regio's van het algemeen klassement in de tour. Dus zijn drugs niet echt mee. Eigenlijk maken ze hem alleen maar slechter. Vlak Slek komt woedend en zei voor de camera dat hij het gezicht van de dader zeker All nog een keer tegenkomt. Waiting to drown This time I'm coming down And I hope you're thinking of me Is you lay down on your side Now the trucks don't work They just make you worse But I Again, Now the drugs don't work They just make you worse But I know I'll see your face again But I know I'm on the losing streak As I pass down my own And if you want a show Then just let me know And I'll sing in your ear again Now the trucks don't work They just make you worse But I know I'll see your face again Cause baby Schitterend, schitterend, vind ik het. Richard Ascroft en de verf speciaal voor uh, Frank Slek. Was dat The Drugs Don't Work? En nu zit er iemand hier naast me aan de linkerkant. En die moet even aan de rechterkant naast mij komen zitten. Oh ja. ja, we gaan toch eventjes wisselen. Uh, dat is namelijk de man die alles weet van het nieuws momenteel. U luistert naar De Nacht van de Verliezen. We gaan het veel over sport hebben. We hebben zometeen nog uh, een gesprek met uh, onze sportpsycholoog Nu in de studio Papijn Lochtenberg. Maar eerst is het tijd voor wat actualiteit in. Het nieuwsminuutje. Met Gijs van Vliet. Nou, nu zit ik aan de andere kant naast je. We hebben leuk nieuws en uiteindelijk uh, toch iets met sport. We beginnen met Groot-Brittannië en Frankrijk hebben een overeenkomst gesloten over verdere militaire samenwerking. Dat maakt het Britse ministerie van Defensie bekend. De samenwerking zal zich voornamelijk bezighouden met de Future Combat Air System. Het is de eerste overeenkomst tussen de twee Europese grootmachten na de overwinning van Franse Hollande. Verder, uh, misschien daarnet al gehoord, uh, de aardbeving in, uh, in Indonesië. De aardbeving op een klein Indonesisch eiland ten westen van Sumatra heeft geen schade veroorzaakt. Autoriteiten hebben bekendgemaakt dat er maar een kleine kans op een tsunami was. De aardbeving met een 6,6 op de schaal van Richter werd wel gevoeld, maar er zijn geen verongelukten. Mensen renden wel uit hun woning, maar de huizen bleven overeind. Dan het beetje sportnieuws. Vorige week zaterdag ontstond er opweef over het afkappen van een concert van Bruce Springsteen... in het Londense Hyde Park. De bos had een lang optreden achter de rug... en wilde juist Paul niet het podium oproepen... toen plots de microfoons uit werden geplukt in verband met de avondklok in Londen. Onder andere burgemeester Boris Johnson uit de kritiek. Dit zal Snowpatrol niet gebeuren. Zij spelen komende vrijdag op een festival... ter ere van de Olympische Spelen. Omdat het anders dan normaal een commerciële optreden heeft... krijgt de ben toestemming tot één uur... door te spelen van de autoriteiten. Goed nieuws. Tot zover het... Het Nieuwsminuutje. WNL. Oh, val! Ai. Oh. Ai, ja. Daar ligt Westra links. Hunter opnieuw erbij betrokken. Uh, Hogerland wil een ander achterwiel. Het is complete chaos in het peloton. En daar rijdt ook Rabo, daar staan Rabo-renners. De nacht van de verliezer. Een gevecht in de sport en in de rechtszaal. Het overkwam trainer, eh, turner Jeffrey Wammes dit jaar. Epke Zonderland was door de gymnastiekbond KNGU geselecteerd... om Nederland te vertegenwoordigen bij het turnen op de Olympische Spelen in Londen. Wammes was het niet eens met de keuze. En met name niet met de manier waarop Epke werd geselecteerd. De Utrechter Jeffrey spande een kort geding aan en won die... In het voorjaar hadden bijna topturners dus de mogelijkheid om zich te bewijzen. Begin juni gooide een knieblessure echte route in het eten voor Wammers. Hij moest zich terugtrekken bij een toernooi in Gent... en gaf zich daarmee in feite gewonnen in de strijd met Epke Zonderland om een Olympisch ticket. De lange en slingerende weg eindigt niet bij een toegangsdeur van Londen... maar bij de voordeur van zijn huis. Fijne zomer, Jeffrey. The long and winding road... Disappear. I've seen that road before. En winding road van de Beatles. En dat was dus de route die voor Jeffrey Walmart uiteindelijk bij de voordeur uitkwam, want hij heeft het uiteindelijk niet gered. U luistert naar De Nacht van de Verliezer, Radio 1, WNL. Tot 6 uur praten we met en over verliezers. En we praten met uh, een aan tafel aangeschoven redacteur, Anne de Jong. Ja, een verliezer? Nou, nee, dat zou ik niet <lacht> durven zeggen. En er zit natuurlijk nog iemand aan tafel, sportpsycholoog uh, Pepijn Lochtenberg. Zometeen praten we verder over je werk. Uh, heb je iets met wielrennen? Um, niet zelf, actief te doen. Uh, wel uh, een wielrenner begeleid in het uh, verleden. Ah, oké, okay, dan mogen we natuurlijk niet vragen welke, maar in wielrenner kun je heel goed verliezen. Want er rijden er uh, nou, meestal een stuk of 150 mee, uh, zo niet meer. Dus, en dan wint er eigenlijk elke dag maar eentje, hè? Ja, en wat, wat ik dan nog opvallend vind, het, het is eigenlijk een heel peloton met mensen die van tevoren al weten dat ze gaan verliezen. Dat zijn de knechten, die cijferen zich helemaal weg voor hun kopman. Maar die weten eigenlijk al voordat ze beginnen, dat zij geen enkele kans maken om te winnen. En ja. toch kunnen ze zo en, tevreden zijn. En toch is het topsport. Dat is een hele aparte sport wat dat betreft. Ja, ja dat is zo. Ja, zelfs Michael Bogert, we gaan hem zo meteen ook nog even bellen. Heeft, hè, we vinden Michael Bogert allemaal een heilige renner hier. Ik, uh, en dat vind ik echt zelf ook. Maar die heeft ook nog gewoon een, een paar tours voor een, een rus geknecht. Ja. Met leden ogen heb ik dat aangezien. Ja, het is een hele kunst, lijkt me, om jezelf zo weg te cijferen voor het team. En dan wint diegene van jouw team. En dan voelt het ook alsof jij gewonnen hebt. Maar stiekem moet in je achterhoofd dan toch spelen dat je niet gewonnen hebt. En het is meestal niet jouw schuld als je verliest. Nee, dat is ook waar. Nee, zeker niet als we dan de afgelopen tour bekijken. En dat heeft ook al uh, vaker plaatsgevonden in de tour. Als je net even in het verkeerde wiel zit. Als de wet wind net even verkeerd staat, dan lig je zomaar. Dat is niet alleen pijnlijk. Dan verlies je ook je klassement en je kans in principe... Nee. En dat is voor veel Rabo-renners gebeurd. Zeker. En daar ben ik zo blij dat ik eerder vanavond heb mogen praten met Bauke Mollema. Eh, toch een jongen die met verwachtingen naar de Tour ging. Hij werd eh, vierde in eh, de Vuelta... Dat is de grote ronde ja, van Spanje. Ja. En dan ga je toch met verwachtingen naar de Tour de France toe. Hij was dan de kopman. Oftewel, er zou voor hem gewerkt worden. Maar samen met twee andere kopmannen. Ze hadden hun kansen gespreid bij de rouwe bank. Zoals je dat als goede bankformatie die op safe speelt uh, dat doet. Je <laughs> spreid je je kansen. Ja. En dan knalt toch die bank om in één keer... doordat alle drie die kopmannen omvangen. Ze ontvangen. zaten er inderdaad alle drie bij. Het leek ja. nog even goed te komen... Um, hij reed vanavond in Stiphout. Stiphout. Dat zijn lucratieve ritjes, weet ik, om de kerk. Ik weet eigenlijk niet of dat hij gewonnen heeft, dat ga ik nog even checken. Voor die koers sprak jij met hem, met Bouke Mollema. Bouke Mollema, goedenavond. Goedenavond. Ja, om te beginnen natuurlijk even het nieuws. Je bent uitgevallen in de Tour de France. Het ging toen helemaal niet meer het fietsen. Hoe voelen de benen nu? Nou, de benen die zijn wel weer goed. En die waren op zich ja, in de toer ook niet eens zo heel slecht. Dat was alleen uh, ja, als gevolg van een valpartij dat ik overal wonden had. En uiteindelijk ben ik zo, toen ja, gewoon scheef op de fiets gaan zitten, lopen forceren. En daardoor kreeg ik de last van mijn rug en, en mijn bekken. Dus ja, dat is meer gewoon dat ik gewoon totaal geen kracht kon leveren. Dat was, dat was vooral het probleem. Ja, en, en, en dat, dat gaat nu weer goed. Je kan weer normaal op de fiets zitten en uh, dat gaat ja. de goede kant op. Ja, dat gaat zeker de goede kant op. Ik ben afgelopen uh, vrijdag eigenlijk weer, weer begonnen met trainen en... Ja, de eerste dag was nog een beetje beetje moeizaam, maar ik ben nog naar de fysio geweest voor mijn rug. En ja, ik voelde me eigenlijk vandaag alweer ja echt prima. Het ging gewoon, gaat gewoon elke dag beter. Ja, en natuurlijk ook, heb je uiteindelijk nog spijt gehad van het uitval? Had je nog door kunnen rijden misschien nog iets kunnen betekenen in de latere etappes of ging het echt niet meer? Nee, dat denk ik niet. Nee. Ik heb eigenlijk helemaal geen spijt van. Ik denk gewoon dat het de beste keuze was op dat moment. Ik denk, die dag had ik al, dat ik af, af ben gestapt, al heel veel moeite, denk ik, gehad om, om op tijd binnen te komen, voor zover dat al was gelukt. Dus ja, dan, dan herstel je gewoon niet meer. Ik denk dat je dan gewoon... Beter, uh, beter naar huis kunt gaan, want als je zo nog een paar dagen blijft vechten, als het al lukt zeg maar, om, uh, om de koers uit te doen, dan daar word je gewoon niet sterker van en dan stel je denk ik niet meer. Nee. Nu gaat deze uitzending over winnen en verliezen. Voelt het dan als je uitvalt alsof je verloren hebt? Of omdat je eigenlijk nooit echt hebt mee kunnen strijden om de bovenste plekken, is dat niet echt het gevoel dat erbij hoort? Nee, precies zo zou je denk ik wel kunnen, kunnen stellen, ja. Ik denk... Inderdaad, als je echt, echt voor een overwinning rijdt in een koers en ja, je verliest dan bijvoorbeeld net op de laatste dag of je, of je wordt tweede in een koers, dan, dan voelt het natuurlijk iets meer, uh, iets meer als verlies Alleen ik denk, in Zoals... de heb ik nooit, nooit het gevoel gehad dat ik uh, had kunnen winnen, denk Zoals vorig jaar met Boas van Hagen? Ja, ja precies inderdaad. Uh, toen ben ik tweede dan uh, in, in die toeretap. En dan, dan weet je dat je echt, echt die dag voor de, uh, ja, voor de overwinning gaat, gaat rijden, omdat je in de kopgroep zit. En als je dan tweede wordt, ja, dat is toch... Net niet, zeg maar, uh, eigenlijk. En dan, dan ben je er dichtbij, maar dan is het uh, gewoon niet genoeg. Nee, een, een andere prachtige uitslag van je, de Vuelta. Daar, daar verbaast je vriend en vijand door heel hoog te eindigen... met de beste omhoog te komen. Maar je werd geen eerste. Heb je dan voor jezelf verloren of niet? Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat dat, dat misschien wel aan wielrennen wel, wel bijzonder is... dat je ook, ook met andere ereplaatsen gewoon heel, heel blij uh, kan zijn. en zeker, zeker vorig jaar, dat was natuurlijk... Ja, uh, ik was nog nooit zo, zo kort geweest in een grote ronde. En als je dan, eigenlijk de eerste dan top 5 voelt het voelt al misschien aan als een overwinning. Of, of op sommige manieren, ja sommige wedstrijden zelfs top 10. Dat, ja, dat kan ook als een overwinning aanpoelen. En met die vierde plek, ja, was ik, was ik gewoon heel blij. En ik had absoluut niet het gevoel dat ik daar ja, iets heb verloren. Nee, en dit jaar weer uh, de Vuelta, de grote ronde die je natuurlijk wel weer helemaal wil uitrijden. Is dan een vijfde plek ook weer genoeg? Of het genoeg is? Ja, nou, nee, ja. Ik, ik bedoel meer, zeg maar, nu, nu heb je, je, je, je, hebt, je hebt jezelf misschien wel verbaasd. Je hebt Nederland verbaasd met die vijfde plek toen. Daar, ja. Ja, als je nog een keer vijfde wordt, dan stagneert het. Ja, zo zou je het wel, wel, wel, wel kunnen zien misschien, maar ik was vierde. Oh, was sorry, het. ja, sorry. Ik, ik ben natuurlijk in de warm, maar ja. in ieder geval. Moet het nu beter dan voor, uh, vorig jaar om jezelf goed te voelen? Uh, nou, uiteindelijk komt dat moment natuurlijk wel. Kijk, uh, ik weet niet of dat nu al zo is. Kijk, elk, elk jaar is natuurlijk anders en... Zeker met zo'n grote honden. Je zit met ja, andere concurrenten dit jaar. Een ander parcours. En dan, ja, en dan kun je wel zeggen van... Natuurlijk, ik hoop het beter te doen. Of, of net zo goed dan die vierde plek vorig jaar. Maar je weet gewoon dat dat, dat heel lastig wordt zeg maar, op dit niveau. Als je ziet welke renners daar al aan de, aan de start staan. Dan wordt dat gewoon lastig. Alleen, ja, het is wel iets natuurlijk waar, waar je voor gaat. En als je kijkt zeg maar, meer over een langere periode. Bijvoorbeeld de komende, uh, noem maar wat, de komende vijf jaar. Ja, als, als, als ik dan niet nog een keer... Uh, ...zo bij de eerste vijf in een grote ronde zou, zou rijden... ...dan voelt dat misschien meer aan uh, als verliezer dan alleen uh, ja, deze kwalte op zich. Ja. Uh, uh, ga je er eigenlijk de Olympische wedstrijd nog kijken? Want daar mag je niet aan meedoen. Je bent niet geselecteerd. Nee. Ga je er nog wel even er echt voor zitten? Uh, dat is een goede vraag. Ik denk het wel. Het lijkt me op zich een hele mooie koers. Alleen ik rijd die avond een criterium in, uh, in ah. -wijk, Dus Even kijken hoe laat precies uh, de finish van de Olympische Spelen is. Maar normaal gesproken uh, ja, komt dat wel goed. En dan ga ik zeker kijken. Ik denk wel dat het een uh, ja, spannende koers is. Op wie is. zet of, jij of, je geld in? Sorry? Op wie zet jij je geld in? Sagan is uh, natuurlijk heel goed. Kevin Dish, grote favoriet. Ja, precies. Ik denk dat, dat die twee wel de grote favorieten zijn op dit parcours. Wat, ja, waar, waar wel een klimmetje in zit, maar die zit misschien te ver van, uh, van de finish. En het, het is lastig. Ik denk dat het. Uh, zeker met die kleine ploegen kan er misschien uh, een verrassing komen. Maar ik denk eigenlijk dat er een aantal ploegen de handen in slaan... en echt voor een massasprint zullen gaan. En dan heb je natuurlijk Cavendish uh, als de grote favoriet. Ja, oké. Okay. En nu uh, vanavond ook een criterium, toch? Of niet? Ja, uh, ja. stip houdt, ja. uh, Stel je wordt daar tweede, heb je er dan nog de P in? Of is het gewoon een leuk... Ja, het wordt altijd gezegd dat het kermisrondjes zijn. Ja, dat zijn het ook. Ja, dit, dit, dit is gewoon meer leuk... Uh, ja, ik, eerder, ik zie, je zien de is eigenlijk niet echt als, uh, als een wedstrijd, een officiële wedstrijd. Ik denk, ja. het is gewoon leuk. En uh, ja, als het daar twee, het tweede zou worden, dan uh, zou ik dat prima vinden. Ja. En, en je bent ook net vader geworden. Dus eigenlijk over winnen of verliezen praten heb je eigenlijk alles gewonnen nu, toch? Ja, ja zeker. Ik denk dat, uh, dat is natuurlijk ja, staat niet in verhouding tot uh, winnen en uh, verliezen ja, in het wielrennen. Ik denk dat dat, is, dat is denk ik het mooiste uh, ja, is wat je kan overkomen. Dus daar, uh, daar ben ik uiteraard heel blij mee. Kijk, Pauke Mollema, dankjewel. En hij eindigde niet op het podium, Bouke Mollema, in uh, Stiphout. Hij zal er echt niet slecht om slapen. Hij is dus net vader geworden. Maar Krijpel won die, uh, die ronde van Stiphout. Het is een criterium en het kan hem niks schelen. U luistert naar de nacht van de verliezer. En tijdens dat gesprek met Bouke Mollema... zat de man die uh, naast mij zit, Pepijn Lochtenberg, sportpigroog, een beetje nee te schudden. Jij ja, hoorde die verwachtingen van Mollemaas over volgend jaar en toen dacht je. Nou, vooral de, de vraag van, van de interviewer natuurlijk, van uh, je bent dit jaar vijfde of vierde geworden, moet je dat nu volgend jaar weer halen om tevreden te zijn? Um, dat is wel een interessant gegeven. De verwachtingen die je hebt mm -hmm. voor een bepaalde wedstrijd of voor een bepaalde serie zoals de Voelta. Um, dat speelt heel erg mee in uh, je tevredenheid achteraf. Je verwachtingen bepalen in een grote mate um, hoe je je eigen prestatie weer evalueert. Nou, de verwachtingen van jezelf of de verwachtingen van hè, de interviewer die hem zojuist die vraag stelt. Of, ja, of, of het ploeg, hele of... Nederlandse volk, of het ploeg inderdaad. Dat, mm -hmm. uh, dat zijn allemaal factoren die meespelen. En nou, ja, voor hemzelf is het als sporter is het belangrijk te bepalen van, nou, van wie vind ik het nou belangrijk. Wie kan nou goed inschatten voor mij wat een realistisch doel is voor mij. En dat ben je in de eerste plaats natuurlijk zelf. Je trainer-coach zal daar een grote, grote rol in hebben en wellicht nog wat teamgenoten. En het is dan ook belangrijk om met die verwachtingen uh, zo'n wedstrijd in te gaan. Ja, ik Ben dan. Uh, ben jij dan van het kamp, een verwachting is uh, te laag gesteld... of je hebt, je hebt jezelf zeg maar, een doel te laag gesteld op het moment dat je hem behaald hebt... of ben jij van het kamp, je zou eigenlijk wat lage verwachtingen moeten hebben... Ja, dat is natuurlijk uh, een hele uh, moeilijke balans. Aan de ene kant wil je doelen en verwachtingen die heel uitdagend zijn... en dat je heel erg blij bent en geïnspireerd op het moment dat je het behaalt. Mm -hmm. Alleen aan de andere kant, als je continu doelen stelt die je niet bereikt... dus altijd net iets te hoog gegrepen zijn... Ja, dan heeft dat negatieve invloed op je zelfvertrouwen... en dan uiteindelijk ook weer op je prestaties en ook op je plezier. Dus je legt eigenlijk die lat steeds een stukje te hoog... en je hebt nooit het moment dat je even denkt van... wauw, wat mooi wat ik hier aan het doen ben. Stel, ik ben uh, Bauke Mollema, ik kom morgen op consult. Heb je dan zo, naar aanleiding van, van dit interview wat je net gehoord hebt, al een tip? Nee, nou, zo specifiek is dat, uh, dat niet te zeggen. Dat je is zou niet uh, zeggen, de... nou jongen, je bent net gevallen in de tour. Ik zou maar even temperen die verwachtingen voor de Vuelta. Voor de, ja, nee, nee zo'n situatie van afstand is dat niet, uh, dat niet te zeggen. Iedere persoon is verschillend. Iedere situatie is verschillend. En wij hebben een bepaald beeld van televisiebeelden die we zien... van verhalen die we horen, maar ja, dat is natuurlijk niet... Uh, daar is niet van afstand iets over te zeggen. Iets heel anders. Jij bent betrokken bij veel sporten in je werk. In welke sport is sportpsychologie volgens jou nou het meest noodzakelijk? Het meest noodzakelijk? Dat is, uh, dat is een goede vraag. In wat voor soort sport? Um, ik denk dat het in alle sporten in ieder geval functioneel is. Dus mm. in alle sporten zou je in mijn ogen naast de technische, tactische, fysieke... ook het mentale deel uh, moeten trainen om te streven naar die optimale prestatie. En er zijn natuurlijk wel sporten waarbij het heel duidelijk is... dat het een hele grote invloed heeft. En je ziet bij tennis, het, in een wedstrijdverloop, zie je het heel duidelijk. Um, een sport als golf, ja, dat is voor je gevoel ook heel sterk mentaal. Hoezo? Um, omdat nou, golf bij uitstek een sport is waar je helemaal alleen ervoor staat... Mm -hmm. en dat je een stilstaande situatie hebt... waar je in staat moet zijn om helemaal uh, rustig te zijn... Uh, al je spieren in je lichaam bijna ontspannen hebben en dat kleine tikje bij het putten dan, um, dat moet dan helemaal goed zijn. Dus ah, daar he. gedachten hebben die je afleiden, dat is natuurlijk finesse. Daar heb ik echt een totaal ander beeld bij. Ik, ik dacht juist bij sport, uh, sportpsychologie dat je een massasport, hè, vol stadion, kolkende uh, en, hè, en afhankelijkheid van, van teamgenoten, van hun mentale toestand. Ik dacht eigenlijk dat bijvoorbeeld voetbal een, een schoolvoorbeeld was. Uh, daar zijn mentale aspecten ook heel erg van belang. Individuele sporters, dus individuele spelers van een team. Maar ook daar heb je ten opzichte van natuurlijk tennis of golf... dat je ook nog onderling allerlei processen hebt. Dus communicatie onderling of dingen van elkaar accepteren. Dat je een bepaalde rol hebt in een team. Dus meer de bal afpakken en inleveren. En meer de grote man die de basis en de, en de doelpunt moet Wat maken. Wat is het grootste verschil tussen sportpsychologie... bij een individuele en bij een teamsport? Um, uh, nou, ja, natuurlijk duidelijk dat je met een grote groep werkt, uh -huh. dus dat je. Um... Behandel je ook wel eens hele teams dan? Of kan dat? Uh, ja, dat je werkt met hele teams, absoluut. En dan kan je in twee kanten op gaan. Je kan met dat team en al die spelers van dat team uh, kijken naar individuele mentale vaardigheden. Uh -huh. Dus bijvoorbeeld je aandacht op de juiste dingen richten, uh, ontspannen van je lichaam. Um, maar je zou dus ook kunnen kijken naar die teamprocessen. En vaak op het moment dat je werkt met teams is dat misschien nog wel het meest effectieve om zaken aan te pakken. Dus dat je gaat kijken naar uh, processen in het team die ervoor zorgen dat uh, de prestatie optimaal wordt. Dus dat de samenwerking optimaal wordt. Jij bent een uh, volleyball volleyball fan, volleybalfan, volleybalspeler. Ja. Ik heb het eerder in deze uitzending, dat is al wel weer twee uur geleden of zo... heb ik het gehad met een, een, een volleybalkenner over de, de, de loorgang van de volleybalsport. Momenteel gaat het heel moeilijk mm -hmm. in Nederland. Um, en Nederlandse uh, volleyballers willen ook niet meer uitkomen voor de Nederlandse ploeg heel vaak. Het klinkt mij wel in de oren alsof jij de geschikte man bent... om daar eens een keer als uh, sportpsycholoog aan de slag te gaan. Um, Zou nou... je dat willen doen? Uh, volgens mij is er al een sportpsycholoog betrokken bij, uh, mm -hmm. bij het Nederlandse volleybalteam. Dus ja. die, uh, die vacature is er niet. Stel je voor <laughs> dat er vacature zou komen? Um, ja, dan zou ik dat uh, natuurlijk wel heel erg leuk vinden. Het is uh, een sport waar, uh, waar mijn hart ligt. En, mm -hmm. um, nou, gecombineerd met het werk als sportpsycholoog is dat natuurlijk ideaal. Je zei overigens, uh, teleurgang van Nederlands volleybal. Daartegenover staat wel de goede prestaties van Nederlandse beachvolleyballers. Die uh, nou, met drie teams nu aanwezig zijn om de olympisch te spelen. Met ja. zowel bij de heren als de dames. En als, uh, veel kans maken op de spelen. Precies. Ja, dan hebben we het natuurlijk ja. over de verliezers. Hè. Het is de nacht van de verliezers, ah, ja, dus ja, dat okay. is mijn ja. excuus. <laughs> uh, maar het klopt inderdaad, ze doen het goed. Maar ik heb dan ook weer begrepen, uh, nu we het dan toch even door gaan over volleybal. Uh, dat het uh, een beetje door het beachvolleybal komt, dat onze... Uh, Binnenvolleyballers, onze zaalvolleyballers, in de zomer niet bij de Nederlandse ploeg willen volleyballen. Want ze kunnen meer geld verdienen met beachvolleyballen in de zomer. Ik uh, zie vragen in de ogen, dus ik denk dat ja, ik helemaal naast. Ja, dat dat, uh, dat betwijfel ik <laughs> of dat uh, een van de oorzaken is. Nou, over een uh, minuut of tien hebben we het overnemen van strafschoppen. Daar wil ik het echt even met je over hebben. Dat is toch een van die specifieke gevallen waarbij volgens mij uh, de sportpsychologie heel erg van, uh, van pas komt. En dat dus zometeen in de nacht van de verliezer verzorgt sportblog linkerballen.nl voor ons vier columns. In de derde bijdrage blikken ze vooruit op de komende sportmaanden. Met een dramatisch EK, een verschrikkelijke Tour de France en een marginale bijrol in het dartsseizoen... mogen we met onze oranje bril 2012 best een verliezersjaar noemen. Dat het nog erger kan, bewijst de glazen linkerbol. We kijken kort vooruit naar de tweede helft van 2012 en lichten de mooiste verliezers vast uit. Te beginnen in augustus. Co Adriaanse, verliezer in Enschede, gaat aan de slag als bondscoach van Noord-Korea. Als kind had ik al de pyjama van Kim Jong-un. Bovendien houden ze van een aanvallende speelstijl en zijn ze goed informaties. Al dus de veelgeprezen oefenmeester, die volgens de Koreaanse staatstelevisie verantwoordelijk is voor de Europese titel in 1988. De Champions Leagues van 1995 tot en met 2003, waar hij als coach in 2002 vanuit de dugout de winnende goal scoorde. En het oplossen van het voedseltekort in Afrika. Door de immer aanhoudende regen in Londen is besloten het tennis-toernooi van de Olympische Spelen af te gelasten. Novo Djokovic imiteert twee weken lang een regenbreek. Door de wateroverlast worden de Olympische zwemwedstrijden uitgebreid. Ruiter Edward Gal, helaas zonder totilas, grijpt net naast het goud op de 100 meter hoefslag. Tafeltennisdiscipline rond de tafel is dit jaar helaas weer niet olympisch. September het Europees kampioenschap schoonspringen wordt een zepert voor Nederland. Badendas wint. De WK-trampolinespringen worden dit jaar gehouden op Speeltuin de Binnenmaas in Puttershoek. Alain Vilaferta en Realenders Lenders maken er hun comeback, maar vallen niet in de prijzen. Wel op de betonnen fundering. Op de wereldkampioenschappen gewicht heffen gebeurt werkelijk niets verheffends. Oktober. Co Adriaanse wordt ontslagen als bondscoach van Noord-Korea. Het schijnt dat zijn eigenwijze aanpak niet overal in goede aarde viel. De vermeende druppel was zijn wens om de jaarlijkse militaire parade in kerstboomopstelling af te werken. Juri van Gelder, die in de sporthal al een tijdje overal naastgrijpt, beëindigt per direct zijn turncarrière en gaat aan de slag als bijzettafeltje. November Novak Djokovic wint de ATP Masters en imiteert Joep Schreuder. Al achteruitlopend komt hij in een gesprek met zichzelf tot de conclusie dat het koffiezetapparaat en de kaartverkoopmevrouw al lang wisten dat Nadal niet ging winnen. Bij de EK Zwemmen korte baan verliest Aten Mos onverwacht de finale. Tegenvaller, al dus te veel geprezen ex-trainer. Van iedereen heb ik toch verreweg het meeste ervaring met korte banen. En zo zie je maar weer: 21 is 5. En dan tot slot december. Johan Kruijf kijkt ruim anderhalf jaar nadat hij zijn fluwele revolutie bij Ajax heeft ingezet... voorzichtig terug op een periode waarin driekwart van het personeel is ontslagen... herbenoemd, gedemoniseerd of voor de rechter is gesleept. Ach, Pasen en Pinksteren zijn ook niet op één dag gebouwd... relativeert hij de periode die op het oog alleen verliezers kent. Weer geen Nederlands succes op het WK boksen dat dit jaar wordt gewonnen door Bozen... dat in de finale pionier op punten verslaat... Ook wordt bekend dat het EK Short Track helaas op de lange baan wordt geschoven. De jongens van linkerballen.nl maken het steeds gekker. Zometeen in het volgende uur hoor je nog een column... waarin ze het gaan hebben over Slans' meest irritante sportverslaggever. Um, uh, het nemen van penalties is misschien wel het grootste psychologische spel... in de mondiale sport. Elke sporter lijkt meteen te gaan piekeren, vooral de Nederlanders. Ik praat erover met sportpsycholoog Pepijn Lochtenberg. Ja, waarom zijn Nederlanders zo slecht in het nemen van penalties? Um, ik betwijfel eigenlijk of ze zo uh, relatief slecht zijn ten opzichte van andere, uh, andere landen. Nederlanders, Engelsen. Eigenlijk alles dat uh, ten noorden van Duitsland ligt, uh, topografisch, volgens mij, doet het slecht met penalties, toch? Um, ja, weet ik eerlijk gezegd niet of dat uh, ooit eens onderzocht is, of dat uh, uh, verschil maakt per land hoe, mm -hmm. uh, hoe goed we erin zijn. Maar je begrijpt wel wat ik bedoel natuurlijk. Zo'n vol stadion, uh, dan gaat er heel veel door zo'n hoofd. Ja. Kun jij uh, bij de aanloop van iemand zien die een penalty gaat nemen... of die uh, goed in zijn vel ziet als uh, sportpsycholoog? Um, ja, dat, niet echt eerlijk gezegd. Je, soms, in extreme gevallen, zou je misschien kunnen zien... dat iemand houteriger beweegt. Dus minder soepel uh, zijn aanlooppassen doet... Dan je, dan je zou verwachten op basis van hoe die normaal uh, speelt. Um, en verder... Soms zie je heel erg dat soms bewust zo'n stotter aanloop. Mm -hmm. En soms lijkt dat voor te komen uit twijfel. van Ik weet niet waar even. ik ga schieten. Ja. Ja, is het een bewuste tactiek, dan is het natuurlijk prima. Komt het voort uit twijfel, ja, dan is het niet, uh, niet handig natuurlijk. Zou Rob een consultje kunnen gebruiken, denk je? Nou, dat is weer een voorbeeld ja, van, een vaard, uh, had, denk ik. van een uh, uh, specifiek geval waar je geen, uh, geen echte uitspraak over kan doen. Op basis van de weinige kennis die je hebt van de situatie. Ja, dat durf je dan echt niet. Het is niet een kwestie van durven, maar dat is, een, ja, dat is niet. Uh, je, je zou kunnen gokken, je kan in zijn algemeenheid praten over dat soort situaties. Ja. Ja, dus dat een voetballer die gewend is altijd in een teamgeheel te presteren. die wordt op dat moment in zijn eentje helemaal in de spotlight gezet van nu moet jij het gaan doen. Hij is in, op dat moment helemaal in zijn eentje ja. verantwoordelijk voor wat er gaat gebeuren. Nou, ja, en processen die je dan kunnen uh, kunnen opkomen, is de gedachte van... nou wat betekent het op het moment dat ik hem nu erin schiet? Of wat mm -hmm. betekent het op het moment dat hij nu tegengehouden wordt? Dan verliezen we de finale van de Champions League... of welke gevolgen dat dan ook heeft. en nou, Je volleybalt zelf ook. Heb je zelf eigenlijk wel eens last gehad van uh, psychologische problemen? Um, bent ja, je bent zegt... een Nederlands jeugdkampioen geweest. Je hebt op een aardig niveau nou, nou um, Zeker in mijn uh, ontwikkeling als jeugdsporter was het allemaal heel... Nou, relatief ontspannen. Tuurlijk was je voor een finale wel zenuwachtig, maar het was nooit zo dat ik er last van had. Dus dat ik eh, als gevolg van die spanning minder ging presteren. Of dat ik het minder leuk vond door die spanning. En je hebt ook eh, verhalen van jeugdsporters die gewoon in de aanloop naar een wedstrijd of in de aanloop naar een bepaalde selectietraining buikpijn hebben en zoveel last hebben van zenuwen dat het hun plezier gewoon minder maakt in de sport. Nou, Zo extreem is het bij mij eigenlijk nooit geweest, maar nou, op de tennisbaan en op beachvolleybalveld zijn er zeker situaties waarin ik ook mentaal afgeleid ben of de spanning voor mij even te hoog is. En nou, daar leer ik dan voor mezelf als sporter weer van en ook als sportpsycholoog. Je komt uit Hilversum, maar je werkt op Papendal. Dan zal het wel rustig zijn zo op de aanloop naar de Spelen. Op Papendaal. Ja, uh, nou goed, dus Papendaal is, is natuurlijk ook uh, een extreem mooi gebied voor talentontwikkeling. Mm -hmm. Dus daar, uh, daar zijn nog een hoop jonge sporters uh, wel dagelijks uh, aan het trainen om, uh, om ooit ook de Olympische Spelen te bereiken. Je kent er een paar van de Olympische Sporters. Worden het mooie weken voor ons Nederlanders als sportliefhebber? Ik verwacht uh, hele mooie weken, ja. En uh, dat, uh... daar heb ik alle vertrouwen in. Helaas, zonder de honkballers. Ook een sport waarin uh, psycholo psychologie volgens mij een grote rol speelt. Ik las onlangs nog een boek daarover. Uh, de... Hoe heet het boek ook weer? The Art of Fielding, de kunst van het veldspel. Mm -hmm. En zo meteen spreken we met iemand die er alles vanaf weet. Want die schreef het boek Honkbalgoud. En we doen niet mee op de spelen. Ja, het is geen Olympische sport. Het is doodzonde. Hey, bedankt Helaas. voor je komst naar de studio. Pepijn Lochtenberg, sportpsycholoog.